Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft een akkoord bereikt met Duitsland... over het verminderen van de uitstoot van auto's in Europa... Brussel wil dat alle nieuwe auto's die vanaf 2035 worden verkocht elektrisch zijn... maar Duitsland wilde een uitzondering. Het land vindt dat ook zogenoemde e-fuel-modellen nog verkocht mogen worden. Dat zijn auto's die niet op benzine of diesel rijden... maar op synthetische brandstoffen als waterstof en koolstof. De Europese Commissie heeft nu een compromis gesloten. Na 2035 mogen er nog wel auto's met een verbrandingsmotor worden verkocht... mits ze alleen op CO2-neutrale brandstoffen kunnen rijden. Het slachtoffer van de dodelijke aanrijding gisteravond in IJmuiden was een vrouw van 67. Ze liep met haar hond langs de weg toen ze werd geraakt door een auto. De vrouw en de hond overleden ter plekke. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door. Later melden drie mannen van tussen de 18 en 22 zich bij de politie.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 We gaan naar de en van die Mama zegt dat er man een oude zij slijmer is. En dan roet zij uit dat kinder zee is hier zo de Ze plaster til brede sfeer, haar vaai je kom op komt. maar potsel roep ze geel, ze zit zit in.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 Dus de kust zit wel een beetje in mijn naam en ook in mijn achtergrond. Toevallig in de Zandvoortse straat gewoond in, in Scheven? Uh, nee, het is uh, uh, nou, dat moet ik even. nee. Ik heb nooit de Zandvoortse straat gehoord aan de Halenzaam. Nou, dus, ik uh, weet dat die er ja, is. Oké. Okay. <laughs> maar die uh, nee dat uh, als ik de naam hoor, zou ik het wel weer uh, weten. Oh ja, die straat was, het, maar, die kan ik zo even 1, 2, 3 niet uh, verzinnen. Uh, ik ben uh, wel geboren in Den Haag en uiteindelijk uh, opgegroeid in uh, Zoetermeer, dat is een, een voorstad van Den Haag. En uiteindelijk uh, via veel omwegen van mijn studie ben, uh, ben ik samen gaan wonen met de uh, toenmalige fundeer, mijn huidige vrouw, in uh, Den Haag. En uh, na een aantal jaren samengewoond hebben, hadden we beslist om, uh, om te kijken naar een, een huis uh, om te gaan uh, kopen. En, uh,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 door het zoeken op een bepaald type woning wat je als het ware in deze regio vindt... Ja. ...kwamen we een huis terecht in de, die we gingen bezoeken in de, in de Halamestraat. En nog eigenlijk voordat wij de Halamestraat binnenreden waren we al verkocht. Dus uh, door ja. de omgeving en door de sfeer die hier is. Dus, die woont uh, nu al een jaar of? Zes nu. Zes en een half. Ja. Dus, ja, uh, het is natuurlijk een hele karakteristieke straat. Ja, dat, uh, dat is zeker hele, zo. Ja, ja. Een hele oude straat, ja. een hele monumentale ja. pand. Want ik krijg vaak verzoeken van mensen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 En dat was ook de, de reden, denk ik, dat het, uh, om, een, om een bruggetje te slaan dat ik, uh, wat jou ook aangeeft, uh, het was uh, prima bewoonbaar, dat huis. Alleen, ja, je wilt enerzijds wil enerzijds wel het opknappen in de oude stijl. En anderzijds word je het ook wel, als het ware, naar de hele maatstapel, qua comfort wil je het in gaan richten. En, uh,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 In de, in, de, in, de in, de, in de klink ja, van... Ja. Nou, uh, wij zoeken altijd enthousiaste mensen die een steentje bij willen dragen. Dus ja. mocht je interesse hebben, geef een seintje. Ja. Nou, ik was helemaal niet bezig om een Halemstraat project van te maken. Dus ik heb op een gegeven moment een bericht gestuurd naar de, naar de redactie van de klink. Mm -hmm. Nou, ik denk dat ze zeker al een paar maanden overheen gegaan zijn. En op een gegeven moment kreeg ik een, een belletje van de, van de heer Sensen... Van nou, zou een hier langs mogen komen? En toen is uh, de heer Kiefer en de heer Sensen zijn toen ja. bij mij thuis geweest en die hebben aangegeven van nou, er staat nog heel lang zitten op de plank. Een project dat we eigenlijk willen realiseren, en dat is als het ware het in kaart brengen van de Haarlemmerstraat. Uh, enerzijds omdat het natuurlijk een hele uh, oude straat is die nog ja. vrij authentiek is. Ja, ja. Anderzijds omdat het eigenlijk wel de entree is van, de, van, de, van Zandvoort. En dat voor, voor heel veel mensen wel uh, ja, toch een soort. Uh, uh, uh, uh, dat het heel sprekend is ja. voor hoe je Zandvoort ziet. Nou, het is ook een stukje beschermd dorpgezicht, of is dat? Uh, ja, dat was wel het uh, het, ooit het, het doel, het ja. streven, ja. en uh, uiteindelijk wordt dat voor me altijd. Uh, is dat nog steeds niet eigenlijk politiek uh, beklonken als het ware. Of gemeentelijk beklonken. Het is zo jammer. Kost, kost dat dan geld om zoiets te beslissen? Of heeft uh, dat financiële consequenties? Uh, nou ja, dan kan ik ook wel even mijn vrouw vragen. Maar uh, ja. die, die is jullie die even niet. niet maar, uh, ik denk, neem aan dat, het, uh, dat er wel haak en ogen gaan zitten. En dat ja. durf ik niet aan te geven wat de haak en ogen zijn. Moet ik wel zeggen dat het uh, eigenlijk merendeel van de pand momenteel een gemeentelijk monument is. Dat een dat aantal wel... panden is uh, ook rijksmonument. Ja, ja. En uh,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 de, de genoodzaakt bent om het uh, zoveel mogelijk intact te laten en ook zeg maar te onderhouden. Ja. Dus uh, ook als een soort beschermd dorpsgezicht wordt dat op ja, die ja, manier is, wel uh, ja. uh, gehouden. En, nou, ik, ik, ik vind ook wel zeker. De, de, ja, ik woon nu 6,5 jaar en ik, ik weet niet hoe het ervoor uh, uh, ging. Uh, ik heb wel een aantal uh, veranders uh, vernieuwd zien worden, zeg maar. Ja. dat, dat was, het heeft wel een goede invloed gehad? Ja, uiteindelijk wellicht was het maar vroeger dat het toch uh, ja, misschien ook. Financieel ingegeven dat er toch gezegd werd van nou: van veranderen zo heel kenmerkend voor de huizen in de Arnhemstraat. Uh, en het is vanuit uh, het is voornamelijk esthetisch. Ja. het is weinig toegevoegde waarde qua, qua huis binnenzij, zeg maar qua comfort. Het geeft juist minder zonlicht binnen en het is natuurlijk onderhoudsgevoelig. Dus ik snap wel dat dat op een gegeven moment misschien een beetje een blok aan je been wordt. Ja, Zeker zodra. Licht. Ja, zeker zodra het uh, gewoon het achterstallige hondenhout ja. uh, is... dan is dus dat hout ook uh, natuurlijk uh, verrot. En dan moet je dan opnieuw, opnieuw gaan, uh, gaan, uh, gaan bouwen, als het ware. Maar dat is, wordt nu dus uh, wel uh, gedaan. en dat, ja, Ik vind het wel zelf heel mooi dat, dat mensen er ook wel uh, gelukkig naar streven. Maar dat is ook een beetje de tijdgeest. Want ja, het ja. is wel zo. En als ik nou naar de andere kustgemeente krijg, kijk... Dat de toeristen getrokken worden door een kleinschalig iets in niet de grote flatgebouwen. Wat je nu hier helaas wel ziet. En dat is dan wel weer een beetje jammer. En dan ben ik ook blij dat er een project bestaat, zoals dat van de Ademenstraat. En het recentelijk opgestarte project voor de Kerkstraat. Ja, nee, dat is uh, zeker waar. En daar uh, denk ik ook van. Ik, ik, ja, ik, ik, als ik naar mezelf kijk, uh, wij zijn ook natuurlijk uh, hier naartoe komen verhuizen. En uh, het is wel, je gaat helemaal met uh,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 U, uh, u luisteren naar CFM en naar het programma Oud Zandvoort. En mijn naam is Ari Koop van het genootschap Oud Zandvoort. En ik interview uh, op dit moment uh, Patrick Verheij van de werkgroep van de Haarlemmerstraat. Aan de knoppen zit Pascal van Beek. Uh, Patrick, we waren gebleven bij hoe jij uh, met het genootschap in contact was gekomen. En, en, en wie doen er nog meer mee in die werkgroep van de, het onderzoek naar de geschiedenis van de Haarlemmerstraat? Uh, we hebben een aantal jaren... Hebben wij, uh... Uh, samengewerkt met de heer Sense en de heer Kiever namens het uh, genootschap en ik deed uh, ja, vele hand-, en, hand en spandiensten en uh en Uiteindelijk is het voor de presentatie, de woningspresentatie die we in september hebben gehouden, we hebben ongeveer een half jaar daarvoor, dat is eigenlijk een jaar geleden, is ja. Frans van der Werf ook bijgekomen. En dus ze doen het met ze vieren. Frans is architect. Architect, ja. Ja, dus die is echt voor opgeleid om aan te geven wat er als het daar de buikstuilen zijn en wat als het daar de kenmerken zijn die hoe die als het ware benoemd worden. Ja, we hebben net besproken dat daar toch best wel een, een hoop tijd in je verbouwing is gaan zitten. Natuurlijk een kleine kinderen. Je ja. werkt fulltime, noem het maar op. Maar hoe lang ben je nou bezig geweest met het onderzoek van dat? Dat mag ook best wel wat tijd gekost hebben, want het is een hele oude straat, zoals al eerder gememoreerd, 1828 en 1826 benoemd. Uh, vertel eens. Nou, um, ik denk dat het ongeveer een jaar of vier geleden is. Misschien zelfs langer dat uh, dat, dat uh, gesprek uh, was tussen Ger Sens, uh, Martin Kiever en mij, uh, bij mij thuis. Uh -huh. uh, toen de, zij, Sensen, van nou, kijk even, wij hebben heel veel informatie op de plank liggen. Ja. Hier heb je de, alle documentatie wat wij op dit moment gevonden hebben. Dat is nog niet, uh, het is wel een bepaalde is dat uh, gearchiveerd. Ik ga dat inlezen. Uh, uiteindelijk heb ik dat alles wat als het ware het genootschap al verzameld had. En dat hebben ze natuurlijk door de jaren heen bij elkaar gekregen ja. van bewoners of gewoon zelf van de oude. Uh, Telefoonboeken of uh, op die manier het over aan zich kaarten, fotomateriaal en dergelijke. Is allemaal aan mij gegeven, wat allemaal echt typisch of wat echt over de Harlemstraat ging. Mm -hmm. Er is een telefoonboek, zoals die zeg maar in 1900 uitgegeven is. is natuurlijk maar een paar woningen, wat natuurlijk ja. op dit moment in de Harlemstraat stonden. Dus, maar dan kun je als daar wel de jouw specifieke woning uithalen, wat heel veel leuke informatie geeft. Bijvoorbeeld wie er woonde, wat de naam was van het, uh, van het uh, pand, et cetera. Um, toen ik dat eigenlijk uh, allemaal uitgezocht had. En dat, uh, dat, ja, dat had voornamelijk toen de tijd, weet ik nog, dat was in de avonduren. Of gewoon de sommige dagen dat ik wel tussen bedrijven ja. door uh, de tijd vernam. Uh, ben, heb ik uh, contact gezocht uh, met het uh, stadhuis. Uh, hier in Zandvoort. Hier in Zandvoort ja. Ja. Om te kijken of zij nog meer informatie hadden. Nou, dat is boven verwachting veel. Dus uh, ja, het was heel erg interessant. En ik kreeg ook een vredige medewerking om uh, in te zien... Uh, wat er eigenlijk allemaal van de panden, panden beschikbaar waren. En dat is dus eigenlijk een... Uh, ja, ik heb nooit de kasten gezien waar het allemaal in stond. Ik kreeg... Uh, Zodra ik met mijn contactpersoon daar kreeg, ik steeds een aantal uh, dossiermappen te zien. van panden die hier uh, gebouwd zijn. De Bromhuis spreekt bij nummer 1. en dat eindigen ja. bij 94. En zo heb ik. na een, uh, een klein jaartje heb ik die uh, hele archiefdossiers uh, uh, doorgebladerd. van nou, wat er allemaal interessant is voor het uh, onderwerp. En dan moet je denken aan de oorspronkelijke bouwbesluiten. Uh, de oorspronkelijke uh, blauwdrukken die allemaal beschikbaar waren. Dus op die manier kon je zien van nou, wanneer is het gebouwd en wie is het gebouwd, uh, wat voor specificaties daar waren ten grondslag. Uh, dus dat was heel veel uh, bijzondere informatie. Soms zijn er nog oude foto's uh, nog er boven. En ook namen ja. van eigenaars? of nee, maar van eigenaren, ja, van de kadaster et cetera. Dus dat stond eigenlijk uh, allemaal, dus uh, voor heel veel panden was dat er. Ja. Oh, dat is hartstikke fijn. Want ja. kijk, dan, dan schiet je tenminste een beetje op. Dat schoot heel erg op. Ja. Dat, dat was heel mooi. Want uh, uiteindelijk is het nog steeds een billig werk wat je moet verzetten. Maar ja. uh, het, het zoeken, dat kan je als het ware dan achterwege laten. Dat is niet gewoon een kwestie van uh, het archiveren van wat er allemaal is. Ja. En uh, kijk, uh, die, die informatie die heb ik uh, zoveel mogelijk uh, per woning dan uh, gezocht. Helaas is het natuurlijk dat het niet voor elke woning beschikbaar is. Sommige panden zijn door de jaren heen verdwenen. En het was dus helaas ook dat deze woningen ook niet meer beschikbaar waren. Dus die, hadden die niet meer opgeslagen in het, het, het gemeentelijk archief. En, maar van heel veel panden... Ja, de, de meeste staan er nog. Ja, de meeste handen, dus nee. maar ze. Maar van de, zeker een zeker tweede gedeelte van de... Ja, het is even snel gezegd. De, het begin van de Haarlemstraat ja. tot aan de Schelpstraat is eigenlijk gebouwd voor 1900. Ja. En de tweede helft is eigenlijk na 1900 gebouwd. En uh, voor 1900 bestond het bouwbesluit dan niet. Dus het was, ja. mensen waren toen de tijd niet echt bezig om het allemaal te documenteren. Mm -hmm. Dus je ziet ook wel dat uh, de panden die na 1900 gebouwd zijn, veel beter gedocumenteerd zijn. Want ah, okay. toen de tijd ook wettelijk uh, geregeld is dat er een bouwbesluit moest zijn. Van nou, wie gaat het, wat zijn als het ware de kenmerken van de woning. Uh, verdoet het aan de. de, de... Nee, is baanwoning woningtoezicht. Oh, ja. ja, als je dan uh, vroeger werd toch gewoon, uh, gewoon zand, geloof ik. Er werd cement een beetje nat gemaakt en je had een fundament. Ja, ja en het valt toch nog steeds, ja. dus het werkte ja. wel. Maar het is, het is wel. Uh, dat is, uh, ja, qua archiefonderzoek is het al prettiger als ze dat ook al. Uh, uh, beter weet dat Want bijvoorbeeld van uh, mijn woning is niets bekend. Oh, dat is typisch. Nee. Je, nee. ja, dat is een, dus de, ik, de, ik heb heel de, veel werk verzet om mijn woningaas daar boven ja. water te krijgen. En veel foto's de, zijn er ook niet van? Nee. nee. Ja, ik, ja, ik heb ik, al een oude foto uit 1915, heb ik ongeveer. Kan ik onverdateren? Die is nog. Wat uh, ja, de Halemstraat was, toch ook niet een, een, een, een, een, een straat die veel gefotografeerd is? Nou, ik vind het juist dat hij heel veel gefotografeerd is. Ja, door de, de mensen die er woonden. Maar niet, niet vanwege de alzerkaarten. Want als ik dan nou ga kijken wat van de Halters uit Kerkstraat... de Trempleinen, meer van dat soort zaken... die ze veel en veel meer van Ja, Ja, het is... Stand... Uh, Enerzijds, Je hebt natuurlijk gelijk. Het is natuurlijk relatief van de, van de, de, de badplaats Zandvoort. Ja. Dat was eigenlijk niet de Haarlemmerstraat. Dat kwam er steeds meer in trek... toen je na 1900 die straat volgebouwd werd. Want mm -hmm. uiteindelijk kan je zeggen dat... Dat er een, een, een twee, drie tal woningen zijn gebouwd voor 1896. En na 1896 is echt een groeispurt ontstaan. Okay. Dat is dus 1896 en 1900 is eigenlijk het eerste stuk helemaal gebouwd. En daarna is dat steeds verder gegaan de, de, van de bebouwde kom af. En die, die woningen die, die waren ook, zeg maar, uh, kijk maar naar nummer 8 en 10, ik weet niet of dat, het nog, uh, dat was vroeger ook bijvoorbeeld, een, een, een logeeradres voor voor, uh, voor Pension en uh, Pension zo ja, ja. was dat. Ja klopt, de, is toen afgebrand. Het is toen afgebrand ja. in uh, 1982, dus zodoende werd het ook wel, natuurlijk ook voor dagjes mensen, werd het ook steeds interessanter. En dan moet ik ook zeggen dat er heel veel mooie aanzichtkaarten gemaakt zijn van het uh, begin van de Haarlemstraat rond 1900, door Bakel zelf. Ja, maar ook bij de bij de je bedoelt bij de tol of Nee, de, de, of de ja, ik bedoel, de, ja, het begin is van de, vanuit, de, vanuit het centrum gerekend. Maar dat is de nemmering. Maar ja. de tol is, is vanuit de kant, vanaf de tol zijn er wat foto's beschikbaar. En ook best wel veel mooie aanzichtkaarten uh, van het van de, van de, van de begin. Of ja, uit, de kochtkant. Waar ik op doel is, de detaillering van de foto's. Dat je kijkt in de straat en je ziet heel globaal iets. Maar terwijl er zijn ja. wel mooie glasplaatopnamen in het archief van, de, van onze vereniging. Waar je gelukkig wat mee hebt kunnen doen. Ja. Want, want je hebt natuurlijk al eerder een presentatie gehouden over de hele En ja, die is, moet ik zeggen, heel erg goed bevallen. En, en ik neem aan dat de bewoners die toen uitgenodigd waren, het ook heel erg prettig gevonden hebben. Althans, dat is wat ik gehoord heb. Ja, dat heb ik ook ja. gehoord. Het is uh, mensen heel erg uh, positief en enthousiast... We uh, we hebben natuurlijk wel de presentaties opgebouwd. dat dat voor iedereen interessant is. Ja. en ook dat het ook wel wetenswaardigheden zijn. Ja, Niet als absoluut. het ware dat het. Als het uh, uh, dingen zijn die toch iedereen nou eigenlijk al weet. En dat is. Uh nou, ik vond het zelf een hele gemoedelijke sfeer. Hele gezellige sfeer. iedereen was Absolute. heel enthousiast ja. maar over de informatie die ja. wij toch hebben uh, kunnen delen met iedereen. Ja, maar ook het beeldmateriaal was heel ja. interessant. Ja. Maar ja, dat wordt dan op de genootschapsavond van 12 april uh, gedeeltelijk herhaald. In een iets uh, ingekrompen vorm, heb ik begrepen. Maar goed, we gaan even verder met het ja. interview. Want kijk, we kunnen natuurlijk wel het genootschap propageren. Maar het gaat eventjes om de interesse van ja. de luisteraar. Uh, nou, we weten dus inderdaad dat je er heel lang mee bezig bent. Een jaartje of vier, vijf. De archieven die je hebt. ...dat is van de gemeente, dat is het kadaster. Uh, zijn er nog buiten Zandvoort uh, archieven geweest... ...waar je naartoe gegaan bent en waar je, je geest vandaan kunnen halen... ...of was dat meer dan voldoende? Uh, nou, zodra je dus bezig bent met het archiefonderzoek... ...dan uh, ben je heel blij dat je heel veel dingen vindt... ...maar hoe meer uh, puzzelstukjes je vindt... des te meer puzzelstukjes ben je ook kwijt als ja. het ware. Dus, uh, dus je gaat proberen steeds die, die, ja, die lege vakjes als het ware te vullen... ...en die... Uh, Kom je wel tot de conclusie, zeg maar, dat je toch nog nooit alle puzzelstukjes helemaal kan vinden. Maar je hebt wel een bepaald streven om dat zoveel mogelijk volledig te maken. Um, Na aanleiding van, het op een gegeven moment had ik het hele Noor, of het archief uh, helemaal uitgeplozen. En zoveel mogelijk informatie uh, naar boven gekregen. En uh, toen uh, ben ik begonnen in het Noord-Hollands archief in Haarlem. Aan de Janstraat. Aan de Janstraat, ja. ja. En uh, dat was het oude Rijksarchief. Ja. En uh, daarin. Uh, worden eigenlijk veel meer de... er is een groot gedeelte van dat het gemeentearchief archief is... naar het Rijksarchief verhuisd. En dan gaat dat heel veel ook over, over ambtelijke besluiten... en over heel veel regelingen die getroffen zijn. En uh, enerzijds heb je dan als het ware het kadaster... wat heel veel leuke informatie geeft. Mm -hmm. En dan uh, zie je als het ware dat er, dat er bepaalde transacties zijn... Met, met wat er met de woning gebeurd is qua oppervlakte... of qua maakt niet uit wat... Of, uh, maar anderzijds heb je dus ook heel veel informatie uh, die dan al boven water komt. Uh, van bijvoorbeeld wat u aangeeft van een, een lening die wij spreken uh, aanbetaald is uh, ja. door, door willende derde, naam van Willem Derde van 150.000 gulden. En als je dat oude schrift dan ziet met die mooie, mooie geschreven ja. letters. De kalligrafie. Ja, dan, dan, dan is dat wel heel leuk om ja. dat te zien en ja. dan gaat het toch over jouw straat. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Daar nou, ben heel erg betrokken natuurlijk. Ja, dat weet ik betrokken. En dat is wel heel bijzonder. Dat, dat, ja, ik vind het wel op die man ook een hele interessante straat. Omdat het wel helemaal teruggaat. Eigenlijk tot, tot, veel, laat, tot veel vroeger nog in, in het verleden. Omdat het vroeger was natuurlijk een, een beetje een, een geografisch gevormd uh, paardje door de duinen heen. Wat een verbinding was tussen... tussen uh, ja, tussen Heemstede, Haarlem en, ja. en Zandvoort. Door de paard en wagen. het is nog geen ja. auto, Dus het was geen weg noodzakelijk. Ja. En uh, toen met de opkomst van het badplaatstoerisme... wat eigenlijk een beetje ontstond in Scheveningen... Mm -hmm. uh, zagen een paar mensen hier in, in, in de omgeving Zandvoort... ook de potentie van Zandvoort. Het was toen tijd natuurlijk een, een relatief arm vissersdorp. En, uh, en, maar er was wel, wel geld nodig om dat te realiseren. Toen is er aangegeven van... Nou, we kunnen namens het Rijk, namens de wij 150.000 gulden uh, uh, lenen. Want dat werd toen het uitgedaan in 150 aandelen van 1.000 gulden. En uh, dat is op die manier is dat uh, uitgegeven. En daar is uh, de, de straatweg uh, voor aangelegd met twee tollen en een, uh, en een, en een badhuis. Ja. De tol die stond op de hoek van de, waar nu de tol is natuurlijk. Die is afgebroken in 1918 uit mijn hoofd. Nee, 1917. Ja, ja 1919. Ik, ik zit hier op. Ja. En hij is gesloten op 1 maart 1917. Zo was het. Ja. Dus, ja, hij heeft nog wel een beetje, is die, want de oorspronkelijke tekeningen... van 1826 stond hij nog een stukje in de buurt van de, de Krocht... waar hij nu staat. Mm -hmm. Maar de, ja, hij is wel een beetje verplaatst. Dus hij is bij de tol gekomen. Ja. En uh, dus, dat is uh, doen. En, dus, uh, en toen vanaf 1826... Uh, 8820 is toen die straatweg als het ware aangelegd en dan was eigenlijk een goede verbinding uh, waarbij je als het ware als uh, relatief uh, uh, ja, comfortabel van de, van de zand voor binnenkomt kon rijden ja, dus met, de, met de Haarlemstraat straat natuurlijk de Haarlemstraat want uiteindelijk is de Haarlemstraat en de Zandvoortslaan. is dan eigenlijk een hele met de hoge weg natuurlijk mm -hmm. uh, ook op die manier en het stukje waar ik dan zeg maar, voornamelijk op ben gegeven, ja het komt ook een beetje door de naam is dan de Haarlemstraat, dus eigenlijk ja. tussen de Tol en de, de Krocht in. Ja, maar dan gaf al aan dat het ja. de weg naar Haarlem was. Ja. Is. Ja, zo lees ik hem tenminste. Ja. Dat heeft tot eigenlijk, nou, vanaf 1826, wat heet het, de straatweg. Mm -hmm. Op een gegeven moment was het eigenlijk, zelfs in oude tekeningen, rond 1900, een oude is nog steeds, dat het een huis is gebouwd aan de straatweg. Mm -hmm. Eigenlijk is pas ergens in toen een beetje ontstaan van nou we gaan dat stukje te, tot de tol. Dat is eigenlijk dan nog steeds misschien het stukje bebouwde kom binnen, binnen Zandvoort. Dan noemen we dat als lagere straat naar Haarlem. Mm -hmm. En zeg maar alles buiten de bouwde kom is als lagere straat naar Zandvoort. Ja. Dan is het dan de Zandvoortse uh, laan geworden, Zandvoortse ja. straat. Ja, het is vaak dus, vanaf welke kant je het bekijkt. Ja. Want dan zie je ook een Amsterdamse vaart in Haarlem. Ja, dat is iets. Dat is zeg maar uh, dat, um, ja. dat is die. Uh, en dat was to toen de tijd ook. En toen die huizen allemaal neergezet zijn. Tussen 1900 en 1918 ongeveer. Uh, werd er steeds meer in de volk. ook de Haarlemmerstraat genoemd. Zalijk het zie ik wel in de geschiedschrijving. Een hele gemoedelijke overgang tussen van de straatweg naar Haarlemmerstraatweg. Naar Haarlemmerstraat. Ah, staat, ja. Ja, zoals het nu heet. Ja, ik krijg net weer een zijntje luisteren. Dus we gaan even weer naar het muziekje. Tot straks. Oh, wat kan een boom vol ringen zijn? En wat kunnen vogels vrolijk aan het zingen zijn? En de lente ge Lach niet hier luizen. ik ben hier altijd. Freddy, vind jij mij ook een harteloze, ordinaire rioolrat? Luiza? Jij bent de roos die staat te geuren, vol van kleuren, ongerept en bril. Jij bent het zingen van een meer. van hem en van jou begrijp je dan niets van een vrouw? Altijd opnieuw bloemen in knop. Ach hou toch op, doe iets. Altijd opnieuw een merel die fluit Ach scheid toch uit, doe iets. Vliegt dan een merel zo midden in de nacht? Jij hebt te lang met alles verwacht. Oh, Al het mooie praten is onwenselijk aan de wet. Het is nu te laat. Ik het programma uit Zandvoort. Eh, mijn naam is Arie Koper van het Genootschap Zandvoort... ...en ik interview op dit moment Patrick Verheij... ...de bewoner van de Hademerstaat, ...die een heel onderzoeksproject heeft opgestart. Achter de knoppen zit Pascal van Beek... ...die weer voor een uitstekende muziekkeuze heeft gezorgd. We worden een zene uit My Fair Lady. Patrick even de koffie zitten, want ook dat hoort erbij. Waren er nou nog dingen die je graag gaat willen vinden over de geschiedenis van bestaat, maar die je niet hebt kunnen vinden? Of zeg je nou, mijn onderzoek is dusdanig compleet geweest, die ik bijna alles wel kunnen vinden? Eh, nou, er zijn nog ik al eerder aangaf, Er zijn altijd dingen die, uh, die je nog niet gevonden hebt. Uh, er zijn nog wel wat aanknopingspunten die ik de komende tijd nog wil gaan onderzoeken. Zo zei een aantal woningen is uh, helaas uh, afgebroken. Uh, ja. Die uh, woning is relatief weinig bekend... behalve de, de mooie aanzichtkaart die we hebben. En uh, je hebt ook wel nog een aantal bewoners in de Haarlemstraat... die, uh, die wellicht nog wat informatie kunnen geven... En uh, in de kleine houtweg is er ook nog een, uh, hoop ik nog veel documentatie materiaal te vinden. Ja, Daar ben ja. ik nog niet geweest op die locatie. Dus we kunnen meteen een oproep plaatsen aan onze luisteraars. Dat mochten ze nog materiaal hebben in wat voor vorm dan ook. Bouwtekeningen, foto's of andere familieprintjes. Ja. Geef het eventjes door aan, uh, aan de redactie van het uh, genootschap De Klink. En dan komt het dik in orde, want dan kunnen we dat ter plekke, kunnen we dat voor u inscannen. En dan uh, komt het wel een we Ja, dan komt het vanzelf okay. bij Patrick terecht. Oké, okay. um, je, je bent er vanzelf uit begonnen omdat je bewoner was. Je bent erbij betrokken geweest. Uh, de andere bewoners die heb je waarschijnlijk ook benaderd. Hoe was die samenwerking? Uh, we vonden het, sinds uh, um, Kiefer, en ik vonden het heel leuk om uh, oh, zeg maar, zeker de, be de bewoners erbij te betrekken. Uh, Normaal je natuurlijk zeg maar, in het project Voordarts... Uh, loop je tuk, hoop je wel dat de bewoners ook op die manier gewoon uh, medewerking willen verlenen. En dat was eigenlijk een hele enthousiaste reacties dat ik er maar bezig was. Mm -hmm. uh, de stap naar daadwerkelijk, hier heb je informatie, die is natuurlijk misschien wel iets moeilijker... want sommige mensen die hebben misschien van horen zeggen... of die hebben misschien ja. al daadwerkelijk bovenop een archiefdoos nog zitten. Uh, uiteindelijk hebben wij uh, vrij snel, ik denk na een, uh, misschien een jaar of drie geleden... Wij een, uh, een soort kerstkaart in de bus gedaan van nou, we zijn bezig met het project. Mocht je informatie hebben, laat het ons weten. Er kwamen heel veel leuke reacties op. En uh, Nou, gewoon van de informatie over hun woning: uh, een oude, oude tekeningen die ze nog hadden, oude foto's. Mm -hmm. uh, sommige mensen hadden ook een, van hun eigen woning een, een printje, als het ware, in de gang ja. hangen. En uh, dat kwam allemaal wel uh, naar boven. Uh, S soms hadden wij het uh, daadwerkelijk al. Want het kwam het al bij het genootschap al vandaan. Ja. En uh, soms was het ook gewoon echt nieuw voor mij. Ja, beter ja. mee dan omverlegen. Ja, zeker. Want uh, dat vond ik ook. Ja, want ja. Uit, dat soort, uh, uit dat soort families komen vaak ja. dingen vandaan. Ja. Al is het maar een menukaart. Al is het ja. maar een foto van Tante Nel. Die toevallig voorstaat ja. voor de woning. Ja. Kijk, dat Tante Nel de voorstaat heeft. Voor, voor, voor jouw onderzoek natuurlijk geen enkele meerwaarde. Ja. Maar hoe de woning eruit zag op dat moment. En in welk tijdvak je dat kunt plaatsen. Ja. Is natuurlijk best wel interessant. Ja. Ja, want bij sommige mensen heb ik ook hun een, een, een trouwboeken gezien. Ja. En dat was natuurlijk, ging natuurlijk niet om het fotograferen van hun huis. Dat nee. ging natuurlijk omdat die, die, die dag werd als het ware gefotografeerd. Ja. Maar sommige mensen trouwden uit huis. En dan uh, kwam natuurlijk dat huis heel mooi ook uh, tot hun rechten. En dan zie je ook wel heel veel leuke details. die zoveel jaar geleden natuurlijk wellicht of nog steeds misschien wel bestaan. Maar dan zie je toch wel de authentieke, de authentieke bouw of de authentieke details. Of gewoon een oude foto die, die wel heel bijzonder is. Ja, want natuurlijk, als je ook ziet wat er dus inmiddels veranderd is. en dat wordt dan ook getoond in, in de afgelopen eeuw. Want we praten over meer dan 100 jaar, luisteraars. Want we praten over 1828, 19 of 2013. Dat is een best een behoorlijk tijdvak. En er is best een ander veranderd. Want de huizen waren natuurlijk op een dusdanige wijze gebouwd. dat dat, dat veel onderhoud vergt. Zeker ten opzichte van nu. Een onderhoud betekent gewoon geld. En vandaar ook dat het ja. inderdaad wat ver eh uh, simpel is, laat nou, ik het zo zeggen. Als ik zie hoe de veranders waren op de hoge weg en hoe ze er nu uitzien, dan denk ik, ja, begrijpelijk, maar wel jammer. Ja, dat is uh, ja, dat krijg ik alleen maar bij aan. Maar het is uh, moet ik zeggen dat er heel veel uh, panden naar Herlemstraat uh, nog wel goed onderhouden uh, blijven. Maar er zitten altijd huizen. Er zijn altijd huizen bij die, die, die, die dat niet zijn. En als je dan uh, bij sommige woningen ook ziet... hoe het er vroeger uit niet is... is het begrijpelijk dat dat veranderd is. Maar het is ja. toch jammer wat, uh, ja. wat je aangeeft. Ja, dat ja. nou, is inderdaad. Ja. Dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Want, want die Halemerstaat heeft natuurlijk niet altijd gelegen... in, in jullie presentatie... die dus ja. straks gehouden gaat worden op 12 april. Uh, wordt ook een stukje van de geschiedenis... Uh, van het grondgebied waar nu de Halemerstaat op ligt... uit de doeken gedaan. He. Ja, nee, dat, is, uh, dat, is, dat is correct... In 1928 is uh, de, de straat aangelegd. Toen uh, vrij snel daarna, nou, ja, 30 jaar daarna, is, uh, de huidige krocht is uh, de kerk gedaan. Met een, uh, een kostenzoning aan de overkant. Uh, wat nu de, eigenlijk de huidige woningen staan uh, van de nummer 12 tot en met... Uh, dus dat, dat was eerst de woning van de Koster? Ja, de woning is een Koster. Die is, die heeft daar, die woning, de woning is die een, ja, op schetstekening is dat, uh, te zien. En, en uh, heel veel mensen denken natuurlijk dat dat naast het gebouw de Krog lag. Nee, dat, is, dat ligt aan de overkant. Dat ligt ja. aan, de, aan de zuidzijde van de Haarlemmerstraat. En die, uh, die, uh, die is er rond uh, 1907 afgebroken, helaas. Er zijn ook weinig foto's van, ja. dus... Uh, mochten mensen nog uh, via, een kerk, via de kerk weten van... Uh, nou, we kunnen misschien nog wel achter uh, de oude kosterswoning. Ja, je um, weet nooit wat voor kerkplakken er zijn. Ja, ik ben wel bij de, de katholieke kerk geweest. Ja, maar... Ook bij Bisdom? Nee. nee. terecht misschien? De dat... zijn er nog wel heel veel ingangen ja. wat je aangeeft. En uh, een uh, stukje verder was zeg maar is ze uh, toen in uh, 19 omstreeks 1870 is het uh, is een burgemeesterswoning uh, aangelegd en die naam kreeg het een beetje omdat op een gegeven moment de, de burgemeesters daar gingen wonen en toen is dat op een gegeven moment helemaal, uh, uh, veel meer volgebouwd. Mm -hmm. En die is gesloopt, hè? Ja, die is in 1970 gesloopt. Ja, ja. Voor, de, voor de luisteraars. Als je vanaf uh, het centrum van het dorp richting ja. haarlem staat gaat... Ja. lag het aan de linkerzijde aan het begin. Ja. Het was een gigantisch groot blok. Want welke ja. burgemeester woonde erin, weet je dat toevallig ook uh, Beekman? Beekman, ja. ja, ja. ja het ja. was een kast van huis, weet ik ja. me nog te herinneren. Ja. Ja, waar hebben we drie of vier etages. Op een gegeven moment zijn dat ook op heel veel etages... en op een gegeven moment ook ten, verschillende gezinnen in gaan wonen. Dus okay, het was dat ook is... dat het... Uh, of het dan ook een meerdere ingang had, durf ik niet te zeggen. Maar dat het wel, uh, ik denk dat het gewoon één ingang had... waar je als verschillende etages had waar de mensen woonden. Ah, dus, ik, ik weet dat niet ja, meer. Ik heb ja, me toen ooit als hulp besteld ja, bij de PTT. In mijn ja, vakantietijd ben ik daar wel geweest. Maar ja, er staat mij niet meer bij. Maar dat zou ook ja, heel goed kunnen. Maar ja, dat ja, is misschien iets wat... Ja, want ik heb wel een vrouw geïnterviewd... Uh, die over Overveen onderhand woonde... En die, die, woont, die heeft daar gewoond tot uh, voor, de, uh, voor de Tweede Wereldoorlog. En uh, okay. die, uh, die had nog hele oude uh, foto's. En die kon een heel leuk verhaal vertellen over wie er allemaal woonde. En wat er allemaal uh, plaatsvond. Ja. En die hebben ik ook in mogen schinden, die foto's. Ja. Oh, die okay. zitten erbij. Er ja, dat is toch die goed? In het, uh, goed in het archief moeten zoeken. Ja, <laughs> dat, die, die zitten erbij. Er ja, ja. Hoor. Dus, uh, Oké, okay, nou dat, dat, is, dat is toch hartstikke leuk dat de andere bewoners van staan. daar. Ja, ik had het eigenlijk wel verwacht dat ze erbij betrokken waren en dat ze dat leuk vonden. Want ja, nogmaals, gezien de reacties die ik heb mogen peilen. En op de, tijdens de eerste presentatie die jullie hebben gegeven. Ja, die waren heel positief. Ja, dat vond ik zeker hoor. Uiteindelijk ook gewoon. Uh, het is natuurlijk een heel uh, lang project onderhand geworden. Ja. van, uh, en uh, zeker met steeds uh, jaarlijks. We hebben voor mij twee keer een, een, een kaart gestuurd. Eén keer uh, voor mij twee keer rond de kerstdagen. Van nou, we zijn nog steeds bezig. Mocht u nog informatie hebben, dan uh, kunt u dat nog uh, mededelen aan, aan mij. Ook om de mensen warm te blijven houden: van nou, de, als, je nog wat, uh, als je nog ingang heeft, nog oude bewoners kent, laat het uh, mij weten. Uh, ook aangegeven dat wij dat uh, in het loop van 2012, dus een presentatie voor de bonus wilden houden. Komt het ook mooi uit dat er een soort uh, bewoners. Dat het een burendag ja. was rond uh, ja, ja, ja, het inderdaad. weekend. Ze vonden een hele mooie gelegenheid om dat ook uh, mee te nemen. En uiteindelijk was de opkomst ook uh, ja, bovenwachting hoog. Het ja. was heel bijzonder. Uiteindelijk praat je weliswaar wel over een, een, een, een negentigtal woningen. Maar ja. voor mij was de opkomst toch uh, onder bij de 100 mensen. Ja. En dat uh, uiteindelijk een paar mensen. Uh, we moeten afzeggen dat ze vakantie waren of iets ja. dergelijks. maar die waren echt, uh, Ik vond het heel jammer dus uh, er waren heel veel uh, positieve ja. reacties al van mensen die ook niet konden en hoopte dat het uh, in de toekomst wel uh, nog een keer zou komen dus uh, 12 april uh, komt de herhaling ja ja, nou kijk ik geloof dat we nu weer naar de muziek gaan luisteren dus na de muziek komen we weer bij u terugluisteraars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 Dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was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 iemand in de buurt die van me wou ook, Toch wou ik dat ik niet uit die vader, die vaker simpelweg gelukkig was. Oh, een eigen huis, een plek onder de zon. Iets vaker, niets vaker, simpelweg gelukkig was. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken en zing om de middelbare de deur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken, de zon die doorbreedt.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 Wou ik dat ik nu net iets iets Goedemiddag luisteraars, U luistert naar het programma uit Zandvoort van CFM. Ik ben aan de koop van het Genootschap uit zandvoort Tegenover mij zit Patrick Vrij die ik interview over uh, de Haarlemmerstraat. En Pascal van Beek uh, zit hier achter de knoppen en uh, heeft u net weer een muziekje van René Vroger te horen gebracht. Patrick, we hebben al heel veel besproken... over de geschiedenis van de Haardemestraat. Dat die er al is vanaf 1828. Althans, officieel. Daarvoor was het net zo'n pad. Uh, aardappellanden. Er uh, is al heel veel gebeurd. Ook, uh, er is al een presentatie geweest... voor de bewoners van de Haardemestraat. Wat heel goed ontvangen is. Je onderzoek loopt waarschijnlijk nog, neem ik aan. Ja, het loopt nog steeds. Echt, uh, ja, gezien het feit dat ik zeg maar, opnieuw vader ben geworden... is het al even uh, ja, vertraag. een uh, vertraag, uh, vertraag opgelopen. Maar... Uh, nou, we hebben nog steeds uh, de intentie om, uh, om er nog steeds een, een volledig, uh, zo volledig mogelijk uh, uh, dossier van te maken. Ja, er komt nog steeds materiaal binnen? Nou, het is, het is, uh, ik heb wel van een aantal mensen nog wat doorgekregen... Van dat zij uh, uh, nog wat moeite zullen doen om bepaalde informatie nog bij, uh, bij derde boven water te krijgen. En daarbij wil ik zelf ook nog een, uh, een aantal uh, bronnen nog, uh, raadplegen die wellicht nog meer informatie uh, kunnen geven. En uh, ja, uiteindelijk is het, het is nooit af. En uiteindelijk is het al voor mij uh, een keer prettig. En dat ja, doe ik wel een beetje op dit jaar... Om, op een, uh, om, het, uh, om het zoveel mogelijk af te ronden. En dan zal het heus wel in 2014... nog misschien een keer een, een document boven water komen. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon prettig... om ja. het helemaal zoveel mogelijk af te ronden. En dat, ja. was, dat merkte ik ook wel bij de eerste presentatie voor woners. Dan werk je naartoe als naar een soort... Klimax, dat je dan uh, toch wel heel veel structuur nog in je hele onderwerp krijgt. Want je merkt wel dat je heel veel informatie al boven water hebt gekregen, maar het ordenen ervan is toch wel een, een tweede. En het als daar ja. als een soort hapklare brokken krijgen of een presentatie, zoals die Essence heeft gedaan over wat er allemaal voordat de bebouwing kwam. En het, daar heb ik een stukje verteld over. Hoe die, hoe die straat ontwikkeld is. Mm -hmm. En heeft hij er, uh, Van der Werf heeft aangegeven... Nou, wat voor specifieke kenmerken zijn er nou allemaal te zien mm -hmm. in de straat. Dat gaf wel een hele leuke idee, van, ook voor de bewoners... Van, dat ze daardoor naar een ander, met andere ogen gingen kijken naar de straat... waar ze natuurlijk wel gewend zijn te, te zijn al ja. die tijd. De meeste mensen zien een gebouw, een ja, huis klaar, ja, that's en, it. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En wat ik dan uh, nog wel leuk vind om uh, te realiseren is uh, dat het... Uh, dat het wel een geheel wordt. Nu zijn het eigenlijk allemaal losse eindjes. die allemaal uh, En dat het als het ware een soort rode draad creëert. En het kan goed zijn dat het een rode draad is van, uh, van vroeger naar nu. Waarbij als het ware begint rond 1500. Met de eerste, als het ware de eerste kaarten van deze omgeving. Tot, uh, waarbij als het ware al de weg een beetje zo door de duinen ziet lopen. Tot uh, wie heet, uh, 2012. Waarbij wat er allemaal gebeurd is. Dus ja, dat is nog een, een, een beetje aftasten. Wat het mij wel... Uh, uh, mooi lijkt, is dat het wel een, een geheel wordt, met een bepaalde rode draad. Dat als het wel. wel. Als je per pand kan zoeken, van nou, wat is al te, te, te weten gekomen over mijn pand? Mm -hmm. Dat ook als het al, algemene verhalen zijn over uh, de Haarlemmerstraat. Zit er ook nog interessante bewoners bij? Uh, die zijn er zeker geweest. En daar zullen we zeker op ingaan, ook uh, op die presentatie uh, nog. Want er zijn... Uh, ja, er, zijn wel een aantal, er is een aantal mensen geweest die wel een stempel hebben gezet op de, op de Haarlemstraat. En als je dan kijkt, voordat de, de bouw was, heb je natuurlijk te maken met de, de, de, de grondbezitters. Die als het ware mee, uh, ja. mee moesten doen met de, de, de, de, de, de verkaveling dan wel de... ...te beschikking stellen voor de straatweg en daar meedenken. Mm -hmm. Daarbij heb je natuurlijk tijdens de bebouwing... ...zie je dat er uh, toch wel uh, sommige architecten dan wel uh, aannemers waren... ...die dachten, van, nou, ik zie dat er een hele, hele mooie gebouwen zijn. dat kan ik ook niet, ging als het ware eigen... Eigen woningen of de woningen maken. Dat zie je vooral in het, de tweede helft van de Haarlemstraat. Mm -hmm. Dat er een aannemer kopen, bijvoorbeeld, heel veel woningen daar heeft neergezet. Ja, uh, ja. <laughs> dus. Uh, en zodoende, en zo zie je. Uh, Sommige van die woningen dan terug, zeg maar dat die door, zeg maar, door dezelfde uh, architecten gemaakt zijn, maar dan was het daar tien jaar later, of vijf jaar later. Mm -hmm. Die dan, als het ware of gespiegeld zijn, of als het ware door, door, door midden geknipt zijn. En dat is natuurlijk aan de ene kant niet moeilijk uit te leggen door de radio. Want het is natuurlijk veel mooier om dat met ja. beeldmateriaal ja, te tonen. Heel mooi maar, beeld dat het materiaal Ja, gezien. maar... Daarnaast is het zo van, het is wel gebeurd. En zo zijn er uh, soms ook projectjes uh, gebouwd van meerdere woningen op een rij. Dus, uh, maar er waren er dan meer gegroete burgers die daar gingen wonen... toen de tijd in de beginfase, neem ik aan? Uh, was nou, het dus dan ook dat iedereen dat kon doen? Het viel me op uh, dat juist die eerste paar woningen... werden gezien als een soort uh, zomerverblijven. Ja. Uh, ik denk dat mijn woning ook een zomerverblijf geweest is... Uh, maar uiteindelijk is het voor heel veel mensen ook een investering geweest in een, in, in een pand die ze als het ware gingen verhuren voor de, ja, uh, voor ja. de badgasten. Ja. ja, want ik en, heb uh, dat gezien. Nee, nou, het is heel mooi vanaf de Schelp naar beneden ja. gekeken, zie je die enorme ja. achtertuin. Met ja. kippenhokken, en weet ik wat ja. allemaal niet. Ja. Ja. Ja. het mooi. Ja, de luisteraars het luisteraars moeten om 12 april zelf ja. maar even komen ja. kijken in krocht. Maar dat is natuurlijk best wel interessant om. Uh, ja. ja, en ook. Uh, als je ook, eh, wat maar ook opviel, zeg maar dat, want je ziet bijvoorbeeld aan de oude kranten van de Zandvoortse krant... Zie je dat er heel veel bedrijven eigenlijk eh, aangesloten waren bij die, bij die woningen. Dus, zeg maar, eh, dus, of het als het een postadres is of dat daadwerkelijk een woning is. Want eh, tot aan de Coca-Cola Company heeft al bij spreken in de, in de Haarlemstraat gezeten. De dus, Coca-Cola uh, Company ook? Ja, dat was een soort... Uh, ja, een devadance, zeg maar. Een soort devadance, ja. Die zat achter de, achter de Haarlemstraat nummer uh, 13. Oké, okay, dat is in het begin. Ja, dan heb je die panden daarachter. Ja. Daar was het ook dan een soort bedrijfjes achter die als het daar, daar weer. Dus was het maar heel veel verschillende bedrijven zaten daar. Van, van, van, van aannemers naar artsen, naar burgemeesters. Burgemeesters. Ja, ja, dus, dat komt op, dat ja. is erg leuk. Ja. Hey, als je nu, nu dat onderzoek uh, gedaan hebt in, je, je krijgt nog iets meer bij, op een gegeven moment. Oké, okay, dan is het einde. Ga je nog wat meer mee doen met die gegevens die je verzamelt? Want ik denk, mezelf kennen de... Ik verwacht dat van de ander die daar ook zo met, met alle elanden ingestoken is... dat hij wat met die gegevens gaat doen. Weet je er iets mee van plan? Een documentaire? Een hoekvorm? Hoe dan ook? Um, nou, Ik hoop dat we dat wel kunnen realiseren. Ja, dat het wel niet... En, uh, dat het, uh, dat dat archief wat we nu helemaal compleet, zo compleet mogelijk hebben gemaakt. Dat het wel eh, als een soort hapklare broek als het ware getoond kan worden voor uh, mensen die geïnteresseerd zijn erin. Wie weet wordt het een, een soort boekwerk, wie weet wordt het een soort interactieve uh, computeranimatie uh, of uh, dat, je als het ware, uh, dat het wel als het ware wel uh, voor het derde ook beschikbaar is. Ja, ja. Ik, ik denk dat ook met name richting genootschap dat het op zich heel erg leuk zou zijn. Als dat inderdaad eh, primair in een boekje. Eh... Ja, dat uh, is maar ook mijn, mijn voorkeur. En uh, zeker omdat er zoveel mooi beeldmateriaal is. Ja. En als je dat als het ware kan illustreren. Of dat je illustraties als het ware met, uh, met, met allemaal uh, interessante tekst wordt weergegeven. Van Nou, dit is allemaal te vertellen. En dit, uh, want zo'n presentatie zoals wij die bij de bewoners hebben gegeven. En uh, ook de komende 12 april we gaan geven. Daarin uh, is eigenlijk een beetje het, top van de, het topje van de ijsberg. Er zit natuurlijk heel veel informatie achter wat, wat mogelijk maakt dat je die presentatie kan houden. Maar tegelijkertijd is het gesproken wat je dan doet tijdens de presentatie. Waar je natuurlijk ook daadwerkelijk ja, ja. Uh, in boekvorm wil je ja. dat uh, kunnen vertellen. En uh, dat je dat ook maar nog meer als een soort met tabellen en grafieken nog meer kan, uh, kan, uh, kan illustreren. Dat, dat zou mij wel heel erg uh, leuk lijken. Ja, want het is, is heel veel uniek materiaal, ook wat, ja. wat we ook getoond hebben tijdens de presentatie. Want ik heb tekeningen gezien uit rond 1880 in die buurt. Nou, ik weet, de meeste mensen hebben ze nog nooit gezien, hè. Nee, Echt dat is uniek. Ja, dat, vind ik, dat vind ik zeker waar. En ik hoop ook dat, uh, en dat ja, dat, dat, dat kan ik niet alleen. Ik hoop ook dat de rest van het uh, project die je met genootschap daarin de medewerking verleent. Dat het, helemaal, uh, dat het toch wel een, een hele leuke afsluiting wordt van het project. Een soort uh, dus boekwerk. En ik voel ja. bij, bij voorbaat uh, zeg ik mijn medewerking perso persoonlijke titel sowieso al toe. Dus nou. wat dat betreft, dat gaat allemaal nou. goed komen, denk ik. Maar ga je hier nou nog een andere onderzoek doen? Uh, heb je daar nou nog plannen over? Of heb je nog Leuke ideeën? Uh, nou, ik heb me al heel erg gefocust afgelopen paar jaar op de Harlemstraat. En uh, dat is, zeg maar, uh, ja, dat vond ik heel leuk om te doen. En uh, ja, ik, ik zeg ook zeker niet dat ik, ik zeg ook uh, bijvoorbeeld geen nee tegen andere zaken die ik nog met dat genootschap kan, uh, kan uit gaan vinden. En denk je dan aan het onderzoek wat er recentelijk is opgestart, uh, Richting Kerkstraat of uh, Sanford-Mlaan? Nou, het is. Kerkstraat is dus dat Sensen dus zelf voor mij mee bezig. Oh, ja, ja. Dus het uh, nou, zijn op dit moment zijn project, dus ik weet ook niet heel veel kan zeggen van nou, nee. Ger, hier, hier ben ik, dus uh, uh, maak ik gebruik van mijn hand en spanddienst. Zo dus durf ik dat niet aan te geven. Het is wel zo dat ik uh, bijvoorbeeld uh, de Zandvoort ja, is eigenlijk natuurlijk een, de is eigenlijk verlengde van de Zandvoort ja. of andersom. Ja. Dat, dat vind ik een beetje om het midden. Uh, Waarbij je wel echt wel ziet dat die bebouwing niet stopt bij de tol. Nee. Dus er is echt... En je ziet ook wel dat de, de, de bouw, toen de tijd van sommige panden... die in Haarlemstraat neergaan zijn, zijn gekopieerd naar de Zandvoortse Laan. Ja, absoluut. Dus dat is wel heel leuk om die gewoon mee te nemen. Ja. Dus wie weet dat ik dat gewoon de komende tijd nog mee kan nemen. En dat is een soort Haarlemstraat Plus dossier. Ah, spannend. Nou, ja. ik, ik, ik vind het hartstikke leuk. Uh, blij dat ik jou heb uh, mogen ontvangen. En dat uh, de luisteraars even in een kort bestek uh, hebben kunnen vertellen over jouw ervaringen in jouw project. Uh, nogmaals, 12 april ingebouwde krocht uh, de genootschapsavond waar uh, Patrick uh, zijn presentatie zal geven. In, samen met Frans en Gerzense. Uh, ja, dan is mij nog u vriendelijk te bedanken en u te attenderen op het feit dat volgende week Harry Visser komt praten over zijn werkzaamheden bij de EMM, die nu helaas niet meer bestaat. Ja. Vooralsnog wens ik u een heel fijn weekend en we sluiten af met een muziekje, begrijp ik. Luisteraars, tot ziens.